Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De regisseur Lord Richard Attenborough is overleden. Attenborough speelde onder meer in The Great Escape en Jurassic Park. Als regisseur maakte hij na met onder meer de film Gandhi. Hij kreeg twee Oscars voor deze film. Ook regisseerde hij A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. Na dagenlange gevechten hebben strijders van de islamitische staat een luchtmachtbasis veroverd in het noordoosten van Syrië. Bij de strijd zouden meer dan 500 doden zijn gevallen, de meeste aan de kant van IS. De militaire basis was het laatste bastion van het leger in het noordoosten. De luchthaven van de Libische hoofdstad Tripoli is door brand verwoest. Een dag nadat het vliegveld was ingenomen door een radicaal islamitische militie. Het hoofdgebouw van de internationale luchthaven is compleet afgebrand. En ook alle vliegtuigen op het vliegveld zijn beschadigd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting. In een vliegtuig van British Airways is paniek uitgebroken vanwege een mogelijk Ebola-geval. Tijdens een vlucht van Londen naar Aberdeen bleek een meisje van tien uit Nigeria doodziek. Bij aankomst werd ze onderzocht en andere passagiers moesten in het toestel blijven. Dat leidde tot paniek. Toen uit een eerste test bleek dat het kind het virus niet heeft, mocht iedereen vertrekken. Bij een opstand in een gevangenis in Brazilië zijn vier gedetineerden om het leven gekomen. Twee van hen werden onthoofd. Een aantal gevangenen zijn van het dak geduwd en twee van hen hebben dat niet overleefd. Aan de opstand doen zeker 700 gedetineerden mee. Mogelijk is er sprake van een bendeoorlog. Maar volgens sommigen is het een protest tegen de leefomstandigheden in de gevangenis.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 Board! Shopping.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 Si en esta manera no tené la culpa, caballo le la lanza lana porque muy despreciado por eso no te perdonó llorar. Dichamo, llega si en esta manera no tené la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado.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 En ik voel mijn dragen branden.